To you we are hell to you. In stereo, We want you to feel this. ...ik betekenen... ...see it in the house... ...leuk dat je weer... in bent geschakeld op... ...Zandvoors Lokale Radio ...CMM... ...je hebt onze week moeten missen... ...maar niet getreurd... ...DJJK is hier... ...de komende twee uur... ...met een hele fijne beats. ...en een weekje... ...vrij... ...dat kan heel wat doen... ...met jouw muzikale inspiratie... ...dus vanavond... ...weer een bolvol eerste uur... ...natuurlijk hebben we... ...zoals ouds ...alle hete nieuwtjes... ...op een rijtje gezet... Rond die klok van 10 voor 10. Dan komt hij zeker weer voorbij. Onze enige echte See It Party Guide. Welk feestje moet jij beslist zijn geweest? Ik weet het. Ik heb ze allemaal op een rijtje. Alle artiesten netjes gerangschikt. En die komen rond de klok van 10 voor 10 voorbij. Natuurlijk ook. Heel fijne muziek. Onder andere hebben we straks de nieuwe Sunny James en Ryan Marciano We Are. Maar dan in een hele leuke remix uitgekomen op Mixmash Recordings. En ja, wat hebben we dan nog meer? Een tweede uur zit er dan natuurlijk ook nog aan te komen. Dan hebben we een hele fijne mix van. Pleasurecraft. Kortom, genoeg! Om de komende twee uur de frequentie niet te veranderen en hem lekker te laten staan op ja, 106.9. 104.5! En ik zeg maar even: ...Zot was de grootste dansvloer. Hij is weer geopend. En de plaats waar zeker op gedanst mag worden. De komende tijd. The Cube Guys. La Banda. Hou me hier tot aan 11 uur. Niño. Hey Niño. ¡Ey niño, escúchame! Niño, te cuento una cosa. ¿Te gusta la banda? Een hele leuke simpelje herkend. Ongetwijfeld, ja, zie het zou hier niet zijn als wij niet de timetable voor je hadden van In en Outdoor 18 Hours Festival. Ja, nog heel even geduld, het is bijna zover op zaterdag 9 juli, oftewel gewoon morgen, breekt het alombesproken besproken festival dan eindelijk in volle trotsheid los. Waarbij de hoogstaande hosting partijen 18 uren vullen met een onvergetelijke programmering. Ja, hierbij alle belangrijke informatie. En ja, we maken toch eventjes die felbegeerde 18 uur durende timetable bekend. Ja, de main, oftewel de open air area. Reacted versus We are connected. Daar staat onder andere Eva Maria, Edwin Oosterwal, Pito, Warren Fellow, Back to Back met Joey Daniel, Nick van Chuli, Michel de Heij en Tegnatia. Het begint om 12 uur en om 11 uur is het festival Klaar, dan hebben we de main indoor reacted versus we are connected. Ja, dat gaat daarna dus binnen door. En dan hebben we jeff Moore, Olin Kadar, Secret Cinema en Erik Eerdhuizen. En tot slot het einde Taras van der Voorden. Dan hebben we de klik in de open air Vincenzo de Boel, Philip Jong, Ilabic, Stefano Ricchetta, Wouter de Moor, Bart Skills, Anton Piette en Remy. Dan hebben we het indoor gedeelte Linkensoep Lars Bar 27 met Bert Jiming, Hogetoon Mike Ravelli, Jason Shea en Pete Bandit, Jamie Wing, Raukost en Red Robin en Olivier White, back to back set. Gevolgd gaan we naar de plak indoor. Eindbaar staat daar Alex Supertramp, Verro, Moritz, Terry Toner, Camille Damen, Klapsandwich en tot slot Bobby Andrews. Ja, de kaartverkoop gaat momenteel erg hard. Er zullen om de, de zwarte handel tegen te gaan. Ook kaarten uh, ja, voor de deurverkoop. Koop je kaarten dus niet op de zwarte markt om de echtheid te garanderen. En teleurstelling natuurlijk bij je te voorkomen als je met valse kaarten daar staat. Voor de last minute bezoekers die alleen de nacht willen gaan. Dus oftewel gewoon vanaf 11 uur zijn er kaarten voor slechts 30 euro verkrijgbaar aan de deur. Ja, dan nog het weer, want dat is ook niet heel onbelangrijk. De weervoorspellingen zien er goed uit, 21 graden en ja, vol op zon. Mocht dit overal nog veranderen, 18 Hours Festival is een in- en outdoor festival, dus je kan altijd droog en warm staan. Ja, contant geld is ook wel uh, gewenst, want neem contant geld mee, Cash werkt sneller bij het kopen van drank en eetmunten en soms zijn er storingen aan de pinautomaten. Ja, tot zover dit nieuwtje over 18 Hours Festival. Door naar fijne muziek. Wat dacht je van deze Alex Caudino? Een welbekende. Samen met Henry John Morgan gaan ze samenwerken. En dan krijg je dit. Italia. Hij lijkt toch wel een beetje op Calabria van Caudino. Maar dat maakt toch niet uit. Ik zeg hier, dit is een zomerwit.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 De grootste dansvoer, hij is zeker geopend met deze plaat Patrick Hagenaar, Mark Simmons versus Georgie Porci. Ja, die oude klassieker, Live Goes On In een 2011 jasje gestoken Helemaal lekker, helemaal goed Natuurlijk hier bij Seattle, Jouw Sieve Zandvoort vanavond tot aan 11 uur Ja, check ups on the beach Ja, heb jij het voornemen om een lekker heet dagje te beleven op het bekende strand van Nederland? Een avond heerlijk los te gaan op de lekkerste house de sappigste RB-platen en natuurlijk de wel wereldbekende classics. Als dat zo is, dan ben jij op zaterdag 23 juli 2011 op Beach Club Oxbow te Scheveningen op het juiste adres. Het is op deze warme zomerse dag, namelijk tijd voor Sex Up on the Beach. Ja, het vrouw, meest vrouwelijk, vrouwvriendelijke feest uit de Randstad... ...komt naar Scheveningen. Sinds 2008 uh, wordt de officiële Ladies Night Out... ...onder aanvoering van DJ Dyna georganiseerd... ...in de Thalia Lounge in Rotterdam. Na de maandelijkse uitverkochte edities... Uh, ...wordt Sex Up sinds maart 2011... ...ook uitgevoerd in de mega uitgaanscentrum... ...Hardersplaza te Harderwijk. Sex Up omvat alle ingrediënten... ...om jou een onvergetelijke avond te bezorgen. Naast de prachtige vrouwelijke, vrouwen... ...die maandelijks op het concept afkomen. En de uitzonderlijke decoratie in combinatie met special effects... ...staat Sex Up vooral bekend om haar heerlijkse beats en diverse sounds. Ja, op zaterdag 23 juli vindt de eerste strandeditie van Sex Up Ladies Night Out plaats. En ja, dan is het mooiste. Om 9 uur worden, zal het feest worden geopend. En ja, het zal uh, tot in een kleine uurtje doorgaan. En voor de eerste 100 dames is er gewoon vrije toegang. Maar wat wil je nog meer, hé? Hey? Ongelooflijk, ik zie je Rob kijken. Hij, hij zegt, ja, het is jammer dat ik geen vrouw ben, uh, toch Rob? Tuurlijk. <laughs> Tuurlijk. Ja, dan wil je natuurlijk ook nog even weten wie daar meeneemt in de line-up. Dan hebben we staan D-Rashid, wel begin natuurlijk van Let in Village, Superior van Swingbeat, Stefan Vilijn, of Rotterdam Finest DJ. Artistic Raw, Flava, Richie Lee. Dat is de winnaar van Starbeats DJ Contest. Dan hebben we Slick ook wel bekend van Let in Lovers. Bader Santos van Doopness. Andrew M. Ja, het wordt allemaal gehost bij MC Iceman. Ik hoop niet dat het te koud wordt dan voor al die dames hoor. Ongelooflijk. Ja, dan de tickets. Want wil jij uh, niet in de rij staan en zeker zijn van de ticket, Haal dan voor slechts 10 euro. Exclusief veel te verstaan. Je entreebewijs uh, van uh, de, een van de welbekende ver verkoopadressen En dat kan online. Gewoon via www.6up.nl of www.izakstup.nl. Ticket. En ja, we knallen er nog eentje tegenaan. www.ticketscript.com Tot zover dit hete nieuwtje. En ja, over hete nieuwtjes. Dan gaan we door naar hete platen. En ja, een plaat die zeker voorbij gaat komen het komende seizoen op Ibiza. Dat is de plaat van Sander van Doorn. Ja. Als je die nog niet kent. Kom, gaan we gaan onder die steen vandaan. Sander van Doorn, Coco. In deze knaller van de Bingo Players Remix. Straks het tweede uur, natuurlijk. Die onwijsgave Pleasure Craft Mix. Hier alleen bij zie het. Hou me hier op de 106.9. En natuurlijk 104.5. ...plaat. Sander van Doorn... ...Coco. En ja, als je denkt van deze plaats van... Uh, ...of remix van de Bingo Players... ...is vet. Dan kan ik je toch aanraden... ...om tot nog even verder te kijken, want... ...de Rehab Remix... ...is heel dik. En dan hebben we ook nog... ...een Olaf Basowski Remix. Kortom... ...dit is een zomerplaat van je welste. Ja, dan gaan we toch weer naar de nieuwtjes. Een heet nieuwtje. Release Party van Het Candy namelijk. Op 17 juli wordt de release van Het Candy's... ...zomerste album van het jaar gevierd... Beach House, genomineerd bij de International Dance Music Awards... ...bestaat uit een 3 cd uh, prachtbox met de beste Beatific, Balearic, Grooved en Uplifting Singalong Vocals. Ja, dat is een mondvol. Ook dit jaar zijn er al eens werelds allerbeste producers op Beach House vertegenwoordigd. CD1, dat is Sunrise, is perfect voor een warme ochtend op het strand... ...met dromige nummers van onder andere Kings of Tomorrow, Ralph Gum en JJ. Daarna kan de poolparty beginnen met de regelrechte beach house anthems van usual suspects als Michael Mix en Ian Pooley. Ja en om de zomerse dag perfect af te sluiten luister dan naar, naar de deep house sunset mix van Het Candy Ibiza resident DJ Ben Santiago. Ja hij heeft pareltjes erop gezet van Henrik Zwartz en Hercules en Love Affair. Speciaal voor deze release zal Bloomingdale aan zee worden getransformeerd tot Ibiza-stijl het candy paradijs. Met optredens van internationale het candy residents zoals Stephanie J uit Londen en Steven Quaré. Bloomingdale resident Ricky Rivaro, vele live muzikanten. En ja, je wordt helemaal omgeven door Sunkist candy girls en betoverende het candy visuals. De vocals worden verzorgd door de muze van modeontwerper Addy van der Kommenakker, Berber Escher, Jansen. Ja, kaartjes via C-Tickets. En we hadden net al in dit nieuwtje, Kings of Tomorrow, Dan ken je vast nog wel het nummer Finally. Opnieuw uitgebracht. En ja, deze Isen Jong heeft mijn hart gestolen. Je meer dan ook op Zandvoort's grootse dansvloer. Hou meer hier, want zo meteen, rond de klok van 10 voor 10, Zandvoort ze. Dikke partyke, een line-up. To see it Party guide how me hier Strike, yeah. But I knew the day would come when all the pain was gone. Mama said bad days don't last forever. Take advice from me because my eyes have seen. The sun returns after the storm, there oh. we there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 Uitgekomen op het Stealth Records label En ja, we draaien vandaag De George Montia remix En daarvoor natuurlijk Kings of Tomorrow, finally In de Easy Young remix Ja, met deze platen Gaat het helemaal gezellig Want ik krijg hier een mailtje binnen Want onze mailbox, hij staat gewoon open See it at CFM Zandvoort En jij ja, kreeg een mailtje binnen van Kees En hij, Kees zegt Ja, het zat niet alleen voor grootste dans Maar hij is geholpen. nou ik sta hier met mijn auto in een parkeergarage flink te bouncen. Op die lekkere beat van jullie. Helemaal leuk natuurlijk. Hou hem hier. Tot aan 11 uur en wat straks. Na 2 uur komt die ongelooflijk lekkere mix van Pleasure Craft. Ja, ik heb hem al voorgeluisterd. En ik kan je zeggen. Hou hem hier. Gewoon niet meer. Hou hem me hier. Ja, en dan gaan we door naar een nieuwtje van Loveland Festival Fight Cancer Tour. Voor het 58 en volgende jaar bundelen Loveland Events en Fight Cancer, het label van KWF Kankerbestrijding hun krachten. Diverse activiteiten worden georganiseerd waarbij tevens fondsen worden geworven ter voorkoming en genezing van de ernstige ziekte. Ook bezoekers van Loveland Festival kunnen hun bijdrage leveren. Maar de aankoop van een Blue Fight ticket zal 2 euro ten goede komen aan Fight Cancer. Vanaf 15 juli geven de DJ's Roog, Zonder Kleineberg, Gregor Salto en Fight Cancer ambassadeur Dennis van der Geest het start zijn voor de Fight Cancer Tour. De speciaal omgebouwde Fight Truck zal neerstrijken op bekende Nederlandse pleinen, alwaar de prominenten zich vijf dagen belangeloos inzitten voor de kankerbestrijding. Op 6 augustus zal de tour haar weg vervolgen tijdens de Kennel Parade in Amsterdam. Waar meer dan een half miljoen toeschouwers uh, zullen komen op het grootste evenement van de hoofdstad. Ja, ook dit jaar bestaat de evenementen rond de Loveland Festival Fire Cancer Tour uit verschillende facetten. Hoogtepunt van de actie is de tour die tussen 15 en 30 juli, iedere vrijdag en zaterdag, langs een andere stad in Nederland trekt. Dit jaar reist het team van prominente langs de steden Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Haarlem, Leiden en Alkmaar. Op een groot plein in de dienstdoende gemeente zal een zes uur durend evenement plaatsvinden. In de speciale Loveland-truc zullen verschillende internationale DJ's belangeloos optreden. De Royca doneert 20% van de opbrengst aan Fight Cancer... ...en tevens is er de mogelijkheid om donateur te worden van Fight Cancer. Verder is er dit jaar een speciale Pioneer DJ-contest... ...waar getalenteerde DJ's in spe kans maken om tijdens de tour... ...voor een groot publiek hun kunsten te mogen vertonen. Tevens maken ze kans op een optreden op Loveland Festival... Ja, Nadat het bereik in de koet wil rondom de Loveland Festival Fight Cancer Tour de afgelopen jaren steeds verder toenom, steeg vorig jaar het succes naar ongekende hoogte. Naast de enthousiaste ontvangst van de vele participanten bij de verschillende evenementen kwam de opbrengsteller in 2010 uit op maar liefst 160.000 euro. Een aanzienlijk bedrag kun je dat dus wel eens wel noemen. Ja, op zaterdag 13 augustus zal de tour eindigen op het Loveland Festival. Speciaal voor het Loveland Festival zijn er speciale Blue Fight tickets verkrijgbaar. Ja en daar gaat 2 euro per ticket ten goede aan Fight Cancer. Tenslotte zal Fight Cancer tijdens het Loveland Festival aanwezig zijn om donateurs te werven en voorlichting te geven. Over veilig Bezoekers kunnen zich insmeren met de juiste beschermingsfactor bij de Fight Cancer Cream Bar. Tot zover dit nieuwtje over Loveland Festival Fight Cancer Tour. Door naar nieuwe muziek. En ja, deze kwam tijdens mijn vakantie in mijn mailbox terecht. Surrey James en Ryan Marciano. Je kende de plaat al We Are. Maar daar zijn nu ook verschillende remixen van. Onder andere van Jess van D. En Livio Riven en Aaron Quill. Ik heb deze uitgezocht van Livio Riven en Aaron Quill. En ja, dit is toch wel een hele, hele grote jongen. Binnenkort uit op Mix mash. Ja, ik het. Tot aan 11 uur. En ja, zometeen... Die party guy! Hou hier. Die zegt, ja die plaats van Sunnery, James en Ryan Marciano, We Are, het origineel vond ik niet zo leuk. Maar deze plaats, De Livio, Riven en Aaron Kill, wat een beuker zeg. Ik hoop hem vaker te horen. Nou, daar kun je wel van op aangaan Marlies, want dit is toch wel een van mijn favorieten. En de jongens van De Livio, Riven en Aaron Kill, die gaan als een speer dus hou het hier allemaal in de gaten. En ja. Ik kijk naar de klok, 10 voor 10 gepasseerd. Dat betekent maar één ding. Dus zie je it, Guide. En ik heb me hier voor je klaarstaan. Wat brengt jou vanavond? Nou, vanavond kunnen jullie allemaal naar Club Air in Amsterdam natuurlijk. Vanaf 11 uur ben je welkom. En tot 5 uur is het feest weer over. Het feest heet Format. En ja, inderdaad. In de area staat Egbert, Olenka daar, Juan Sanchez, misschien heb je hem gezien op Sensation. En Christian Haag. De kaarten zijn 12,5 euro exclusief via, en zijn te koop via P-Logic. Een ander leuk feestje is vanavond in de Escape, in alle Lady Killers. Om 11 uur ben je welkom. En ja, de line-up... Hardwell, Jess van D, Gennaro en Filo... Jalivio, Reven en Aaron Kiel, Dus je hoort waarschijnlijk deze plaat wel voorbij komen. Loppresseurs, JR hosted bij MC Casey Jones... en The Fabulous Lady Killers. En natuurlijk zijn er ook nog Angels on stage... en VJ is Yuri. Kaarten zijn 14 euro... en zijn te koop via Paylogic. De minimale leeftijd is 18 jaar... Dan gaan we naar de zaterdagavond, zaterdag 9 juli. Girls Love DJs featuring the audio Bullies. Om 11 uur ben je welkom in Club Air. Kaarten zijn 14 euro exclusief. En je weet het, de door is More 16 euro. Kaarten zijn te komen via Paylogic. En ja, in area 1 staat audio Bullies, Jazia, Dirtcaps, Kennedy, Le Deux. En het wordt gehost bij Mr. Simpson. In de area 2 staat de Carilla Speakers 3 year anniversary met de Mighty Fools. Mike Mago, Schizophrenics, Man Tussen De Jassen, Nick and Black, Cher Dupair and en Darling Team, Dredd Krullen, Veest DJ Ruud, de Bobby Six Killers, The Hey Kids, When Harry Met Sally en Tessie Moore, Stereo Bro, Ilroy, Van der Lee, Boomer en nog vele anderen. Natuurlijk het feestje wat elke week voorbij komt in de party guide, Dat is het feestje in de, de Escape in Amsterdam. Framebusters. Natuurlijk staat er onze... Vriend van de show, DJ Raimundo. Frederica Bas, Costa Lonsax, MC Miss Bunty. Geen ja, in de Eclectic Deluxe zaal staat Mel Moreno. Kaarten zijn zoals wekelijks 16 euro, exclusief fee. Dan gaan we naar het volgende feest, Touch at the Sea. Bij Beach Club vroeger aan, in Bloemendaal aan de zee. Kaarten zijn 17,5 euro, exclusief fee. En ja, kaarten zijn te koop via Easy Ticket of Sea Ticket. Wil je meer weten www.touchevents.nl en ja, de line-up Renji, Ram, Santito, Mike S, The Freak, Danko uit België en José. Dan hebben we een orbit launch. Je weet wel, die koperen koepel. Daar zit Orbit Launch. Vanaf 4 uur tot 12 uur s avond vindt dan morgen het feest Jetset plaats. De minimale leeftijd is 21 jaar. En ja, wie staat er dan te draaien? Zo Popken, Brian S, Timothy Watt, Sin City Jazz, Carlos Barbosa, Giancarlo en het wordt gehoost bij Clark Kent MC. Dan hebben we nog een leuk feestje in Scheveningen bij het Zwarte Pad 61 bij de Barefoot Beach Bar and Club. I Love Loss. Om 10 uur begint het en om 4 uur wordt je naar huis gestuurd. Kaarten zijn 12,5 euro exclusief via en aan de door. Ismore 17,5 euro. De leeftijd is 18 jaar en wie staan er dan? Sunnery, James en Ryan Marciano. Hartwell, Ziggy Siggy, Stardust, Bobby Rock, Ferris Verdi, The Outsiders, Angiro Rio en Casey Jones. Dan hebben we natuurlijk morgen ook het 18-Hour Festival. De welbekende line-up is bekend en kaarten nog eventjes voor de duidelijkheid zijn 32,5 euro. En wil je toch nog meer informatie? www.18hoursfestival.nl dan gaan we door naar het, de feestjes van komende zondag op het strand van Bloemendaal. Sexy on the beach, sexy motherfucker. Vanaf 2 uur ben je welkom bij Beach Club vroeger. Kaarten zijn 10 euro exclusief en zijn onder meer te koop via ticketscript of Sea tickets Leeftijd is 18 jaar en je vindt onder andere Brian, Chundro en Santos, Carlos Barbosa, Afro Bros, MC Prime, MC DJ... Aris, Dash, Nick Mesla en many more. Dan gaan we naar een tent ernaast. Bloomingdale. Vanaf 4 uur ben je welkom op het feest Nicky Beach on Tour... ...met daar onder andere Roog, Beggy Begovic, Brothers in the Boots... ...Ricky Rivaro en DJ Frederik Abbas. Dan gaan we naar 24 Hour Party People, 6 Years Anniversary Studio 80. En ja, dat vind je bij Beach Club Fuel... De kaarten zijn 12,50 euro exclusief fee. En daar staat Carrie Chandler met een 3 uur durende set. Diet, Sandor, Boris Werner, Tim Hoeben. Dan gaan we door naar Woetsock, het laatste feestje van, van, van deze Guide. Kaarten zijn 10 euro en je bent er welkom vanaf 3 uh, uur middags. En in de line-up staat David Labai en Onno, Lawhouse, Kid Culture en Bart Skills. Tot zover de Guide voor deze week. En daarom natuurlijk hier, want zometeen, het tweede uur, we hebben we een hele leuke mix van Pleasurecraft. Nu eerst een hele leuke trendplaat, Rosie Romero, Kifu, Zangba.